De krekel die niet chirpen kon. Op een warme dag wordt uit een heel klein eitje een krekeltje geboren. Welkom, chirpt een grote krekel die zijn vleugels tegen elkaar wrijft. Het krekeltje wil antwoord geven. Daarom wrijft hij zijn vleugeltjes tegen elkaar. Maar er gebeurt niets...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 En het krekeltje geniet van de stilte. Als de grote nachtvlinder stilletjes in de verte is verdwenen, ziet het krekeltje een andere krekel. Ook zij is een heel stil krekeltje. Dan wrijft hij zijn vleugeltjes nog één keer tegen elkaar en dan... chirpt hij het mooiste liedje dat ze ooit heeft gehoord.